De afgelopen week al hebben gehad. Ja, er kan lokaal wel 15 centimeter sneeuw vallen. Volgens Rijkswaterstaat zal het niet lukken om de wegen direct sneeuwvrij te krijgen. En help elkaar waar nodig de komende dagen. Met die oproep komt het Rode Kruis. Morgen kan het dus flink tekeer gaan in het noorden en ook dit weekend kan het winter weer nog aanhouden. Vooral ouderen en mensen die slechter been zijn kunnen misschien al dagen geen kant op. Daarom kan een boodschapje of de stoepveeg al veel doen. Verder adviseert het Rode Kruis een klein noodpakket mee te nemen... als je toch de weg op gaat. Ander nieuws dan. Het kabinet moet de aanval van Amerika op Venezuela afkeuren. Dat vindt de Tweede Kamer. Partijen vinden het een schending van het internationaal recht... en ze zijn bang dat andere landen straks ook niet meer veilig zijn. Buitenlandminister Van Will keurde de actie tot nu toe niet af. En de kogel is door de kerk. Susanne Schulting doet op de Olympische Spelen in Milaan ook mee aan het shorttracken. Van de schaatsbond ze meedoen aan de 1500 meter. Schulting rijdt bij het gewone schaatsen op de 1000 meter. Schulting is een van de beste shorttracksters ooit. Ze is drievoudig Olympisch kampioen. Maar ze koos twee jaar geleden na een enkel breuk voor een carrière op de lange baan. De Olympische Winterspelen beginnen over een maand. En we sluiten af met het weer van Weerplaza vannacht en morgen. Code oranje in het noordoosten voor sneeuw. In de rest van het land is er morgen regen bij 2 tot 4 graden. Niet gewonnen in december? Kaj's tweede kansweken. Claim je gratis lot in de app van Joe. Dit is Joe met Guido Kuin. En als je toch in die app bent kun je meteen stemmen op jouw favoriete liedje uit 1981. Uh, het liedje met de meeste stemmen zometeen. En dit is Fleetwood Mac. Joe! Joe de hits uit de 70s, 80s en 90's. Met zometeen nog de scene met iedereen is van de wereld. En verder staat er in de app van Joe een muzikale keuze voor je klaar. Twee liedjes uit de top 40 van vandaag. Maar dan in 1981 stemmen, dat doe je alvast in de app. En ik laat je zo meteen horen welke twee liedjes je uit kunt kiezen. Eerst even het nieuws van vandaag. 8 januari 2026. De dag dat er maar weer eens duidelijk werd... dat het niet makkelijk is om burgemeester of wethouder te zijn. Want ongeveer de helft van de lokale politici... krijgt wel eens dus te maken met agressieve mensen... of intimiderende situaties. Dat gaat vaak over onderwerpen als nieuwe HZC's, windmolens of wolven. En het gebeurt veel online. Daar komen zelfs doodsbedreigingen binnen. Dus ik zou zeggen, schrijf net een de brief of hou je in. Verder werd vandaag... Bekend wat de populairste baby-namen van het afgelopen jaar waren. Dames gaan voor. De meisjes, die heten steeds vaker Noor, Olivia of Nora. En bij de jongens is dat Liam, Luca of Noah. En bij de genderneutrale namen waren het Robin, Charlie en Riley. Ik denk niet dat Guido ooit de top 10 gaat halen. Heel erg. Oh! Oh ja, die had je ook nog. Dan die muzikale keuze, twee liedjes uit de top 40, maar dan van een paar jaar geleden. 8 januari 1981. Toen in de top 40 Madness met baggy trousers. En ook de Police. kunnen ze beter zelf even zingen. Eén keer dan. En jij mag het zeggen hoor. Welke van deze twee liedjes wil je zo meteen helemaal horen op Joe? Open de app van Joe en tik daar op jouw favoriet. Een liedje met de meeste stemmen over een minuut of zeven. En Kara, Kara, Flashdance. hoor je naar de scene? Irene Kara. En Flashdance, dit is Joe. Oh ja. Die had je ook nog. En we waren ons muzikaal gezien eventjes in het jaar 1981... het jaar dat de eerste Indiana Jones film uitkwam. Weet je wel, die archeoloog met die bruine hoed en die zweep... die dan over de hele wereld de schatten opspoort... terwijl die achterna wordt gezeten door allerlei schurken. Vooralsnog zijn er vijf films, een tv-serie, meerdere computerspellen... en zelfs een aantal attracties in pretparken aan Indiana Jones gewijd. Zoals ook een achtbaan in Disneyland Parijs. Maar goed, het jaar van de eerste Indiana Jones film 1981... Toen stond op 8 januari in de top 40 Madness met baggy trousers. Baggy trousers, baggy trousers, baggy trousers. En ook de police met de do do da-da-da. En de vraag was aan jou... welke van deze twee liedjes wil je van begin tot eind horen op Joe? Stemmen, dat kon heel makkelijk in de app van Joe... is veelvuldig gedaan, waarvoor dank. Het is niet geworden de Police met de do-do-do-de-da-da-da... Da da, het is gewoon eerlijk om te zeggen... maar met 63% van de stemmen gaan we luisteren naar Madness... Peggy Trousers. Oh ja, die had je ook nog... Ik zal het nooit begrijpen. Maak je zo'n goed liedje, maak je hem zo kort. De winnaar van Oh Ja, Die had je ook nog voor vandaag. Madness met Baggy Trousers. Uh, maandag een nieuwe editie van Oh Ja, Die had je ook nog. Dan twee liedjes uit het op 40 van vandaag, of die dag in 1974. En nu op Joe, Softcell dit is is Tainted Love. je zo goed liedje, maak je hem zo kort. Softcell en Tainted Love. Dit is Joe, de hits uit de 70s, 80s en 90s met Simply Red, R.E.M. en ook Patrick Hernandez zometeen. Ja, jij had jezelf al rijk gerekend, hè? Maar die lijst met dingen als je de loterij zou winnen, kan de prullenbak in. Oh, wacht even! Je krijgt een tweede kans. Want deze maand wordt een hele bijzondere maand. Kijs Tweede Kansweken. Twee weken lang droomprijzen die je alleen kunt winnen als je een verliezer bent. Ik heb een Tweede Kans gekregen. Kijs Tweede Kansweken in de Middagshow bij Joe. Het is Joe. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen. Nee. Proteïne shakes.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 Boek nu op anwb.nl slash vakantie. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Het zit in ons bloed om te geven om elkaar. Zo doneer ik al jaren mijn bloed. Dat keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft. Het zit in ons bloed. Sanquin. For life. Het zijn weer vakantienieuws. Boek op anwb.nl steeds vakantie en krijg tot 500 euro korting. Zin Inter, Kwazenzeeën en Witte Stranden. Vaar met Norwegian Cruise Line naar de Caribbean en geniet van ultieme vrijheid aan boord. Boek jouw droomcruise bij Zetours Cruises. Al 64 jaar, de cruise cruisespecialist van Nederland. Het zijn weer hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Nu, sensordine mondverzorging 2 plus 2 gratis. Als dat geen glimlach op je gezicht tovert, dan weet ik het ook niet meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor deze. Dit is Joe met Guido Kuin. En een lekker avondje met hits uit de 70s, 80s en 90s. Voor zo zometeen nog Patrick Hernandez. En dit is Simply Red. 70s, 80s en 90s. Dit is Joe. Shiny happy people, dit is Joe. Goedenavond, Guido hier. En laat ik eerlijk tegen je zijn. Gisteravond, nadat ik thuis kwam na het radioprogramma... ging ik speciaal nog een rondje wandelen in de sneeuw. Want ik dacht, ach, morgen is het voorbij. Gaat alles smelten. Nog even één avondje genieten van de sneeuw. Maar toen werd ik vanmorgen wakker. Ik opende mijn weer-app en zag daar de voorspellingen van morgen. Het gaat gewoon weer door. Code oranje! Sneeuw in het noorden, maar dit weekend uh, in het hele land nog kans op wat sneeuw. Dus ja, ik hoop dat die sneeuwpoppen nog even blijven staan. Lijkt me leuk. De hits van Joe komen van Foreigner naar Patrick Hernandez, Born to be Alive. Was yesterday. Zometeen nog News Corporation en Rock the Boat. En ook Depeche Mode en Enjoy the Silence. En ik dacht, Silence, hoe goed is dat nou eigenlijk voor je? Hoe gezond is stilte? Nou, het blijkt best wel gezond voor je te zijn. Het helpt om je aandacht te resetten. En tussen de twee en vijf minuten zou je al helpen te ontspannen. Want het verlaagt je ademhaling en hartslag. Dus laten we het even kort proberen. Maar wacht even. We zijn natuurlijk wel een radiozender. Ja. Ja, en de radio die is er voor muziek, toch? En Joe is er voor de hits uit de 70s, 80s en 90s. Dus ja, uh, stil zijn, dat doe je maar lekker in je eigen tijd. Nu bij Joe, depeche mode. Je raadt het. Enjoy the silence. Nog even dan? Oké, okay, nog even. Ja, gaan we weer? Great music, great music. Dit is Joe. Dit is Joe. Met zometeen een man die 79 kaarsjes uit had kunnen blazen. Helaas is hij ons eerder al te komen ontvallen. David Bowie en Let's Dance. Hoor je zo meteen net als Abba met super. super. Social deal beauty deals, take one en actie Bo. Ontdek de beste BOTY deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh, ja. En waarom staat er dan boti? Mm -hmm. Social deal. Deals die je niet mag missen.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 Stel je eens voor, een plek waar je alles los kunt laten. Ontspannen en opladen. Kom tot rust in de termen en droom weg in ons luxe hotel. Ontdek de magie van Termen Beredonk. Oké okay team, nog even snel voor de kwartaalcijfer. Oh sorry, ik moet er vandoor. Zo, hoe was jullie dag?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 De Meal Deal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Swiss Sense viert het winterseizoen. Lekker, ah, oh, cocoenen. Daarom hebben we deals waar je het warm van krijgt. Zoals Boxspring Home 105 voor 1190 euro. Swiss Sense for everybody. Ik ben Robert, 61 jaar jong. Ik geloof in groeien, in aandacht geven... en in samen iets opbouwen dat sterker wordt met de tijd. Dat zoek ik ook in de liefde. Een partner die dezelfde rust en dezelfde lange tijd...